Goedenacht, ik kan u vertellen dat het heel erg leuk is om Kaat Luna te presenteren. Dat is altijd een, een genoeg. Hè? Ik vind het altijd leuk om hier naartoe te gaan en om een uitzending te maken. Maar soms is het nog leuker. Soms is het... Dat je de hele dag thuis bent en denkt, was het maar zo ver? Waren we maar vast begonnen? Nou, dat is nu zover. Uh, deze uitzending past heel goed in de vakantiesfeer. Uh, en ik denk dat we de komende uren zelfs even gaan vergeten... dat het weer in ons land zo tegenvalt. Ik in ieder geval. En uh, dat het weer niet zo bij de zomervakantie past. Uh, dit wordt een uitzending over wijn. Dat doe ik ongeveer één keer per jaar in Casa, Casa Luna's. Een feestje voor mezelf ook. En hopelijk ook voor u natuurlijk thuis. Alleen... Ja, wat we niet kunnen doen is u iets laten proeven. Dat hier staat, de gast van vannacht, die, die kwam uh, met de auto aanrijden. Ik ben hem beneden gaan ophalen. Er stonden allemaal kratten in die auto. Met flessen wijn erin en glazen erin. Er staan nu vooral heel veel glazen. <laughs> <Heel> veel... <laughs> ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, we gaan dus wijn proeven, over wijn praten. En dat ga ik doen met uh, een Vlaming. Een, uh, een wijnmeester, een SVH-wijnmeester, zoals het uh, heet... van de stichting Vakbekwaamheid Horeca. Hij werkt in het Amsterdamse Okura Hotel en heet Noël van Wittenberg. Hartelijk welkom. Goedenavond. Leuk dat u er bent. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart. En ook dat u wat meegenomen heeft, want uh, die wijn is allemaal door u meegenomen. Um, ja, misschien is het wel goed om even te kijken... want we hebben hier nu op tafel twee glazen al staan voor, voor ons beiden. Dus allebei twee. Um, en één glas is zwart en één glas is wit. Waarom is dat? Ja, weet je wat het is? Kijk, kleuren kunnen psychisch veel doen met ook smaken en beoordelingen. En je zult zien over de hele wereld dat overal proeverijen worden georganiseerd. En meestal op dezelfde tijd, dezelfde plaats, dezelfde lichtinval. En lichtinval is heel belangrijk. En waarom is het heel belangrijk? Omdat op een bepaald moment gaat licht een bepaalde invloed hebben op je psyche je gaat een klein beetje een vooroordeel geven over een wijn... of over een product wat je gaat eten. Dus in dit geval dacht ik van, weet je wat, ik pak twee glaasjes mee. En dan ga ja. ik het even met ons samen even experimenteren. Dat vinden wij wel spannend natuurlijk. En kijken wat het verschil is en hoe de waarnemingen kunnen zijn... van een glas wijn. Ja, want... Smaakt het ook anders in een zwart glas? Of ruikt het anders? Het is zo, kijk, ten eerste, als je naar het glas zelf al kijkt... dan heb ja. je hebt twee soortgelijke glazen. Twee van die proefglazen van ja. uh, Spiegelow. En dan zie je aan een zwart glas precies of de dolmeter al kleiner is. Dus eigenlijk ben je al optisch, ben je al een beetje bedrogen. Ja. En wat gebeurt er nu, dan voel je met je vingers de dikte van glas, voel maar eens even, en het zwart en dan voel je het helder glas, dan voel je het precies wat het dikker is. alsof Het zwaar is. Ja, inderdaad, wat warmer is. En wat zijn invloed daarvan, als je daarna het daarna op je lippen brengt, want eigenlijk is glas een hulpmiddel voor de wijn te transporteren naar het palet van de tong, waar het allemaal gebeurt eigenlijk, hè? Ja. zo noemen we dat een beetje, en dan komt het een beetje warmer binnen. En wat gebeurt er met het warmer binnenkomen? Dat de zuurtegraad een klein beetje wat strenger wordt, en waardoor wat fruitige elementen naar achter worden gedreven. We gaan eens even proberen, Het we gaan even We even te ruiken, hè? Ja. Of we daar al verschil in... Ja, de de, de, de, de reuk de ligt bijna gelijkwaardig aan Ik elkaar. Ik heb het gevoel dat die ja. in het doorzichtige glas... Sterker ruikt. Iets, iets fruitiger meer ja. genuanceerder. Ja. Ja, ja, open, dan, hij is meer open. Ja, het uh, zwarte glas doet het een beetje en Dan de, de denk ik dat het een beetje matter is. Ja, daar begint het al mee. Ja, nou. Welke moet ik eerst uh, proeven? De, de, do, door ik, de, ik zou het proeven. eerst het zwarte glas proeven. En daarna vergelijk maken met het dossier. Hey, voor de duidelijkheid, uh, we hebben hier allemaal spuugbakjes staan. Dus u, u, u, u hoeft niet bang te zijn dat we hier dronken gaan worden vannacht. Hoewel dat misschien ook wel leuk zou ja. zijn trouwens. Maar even een klein beetje bals. Hè, dan komt het nog wat meer los. De geur, en daar gaat hij. Mm -hmm. En wat proef je dan? Dan proef je allemaal van die strengere acidity. Je proeft dat de, de, de wijn wat strenger is. Je proeft de houttonen van zo'n wijn. Ja. En dus, maar, maar het fruit is een klein beetje enkelvoudig. Het, het is een klein beetje niet uit. Ik liet ze ook zeggen, maar toch ook een klein beetje... We ja. drinken overigens een Amerikaanse Chardonnay. Absoluut, wij, wij drinken een Chardonnay die gemaakt is door Nederland. Daar ben ik altijd trots op dat Nederlandse mensen toch altijd buiten Nederland zoveel kunnen presteren. Uh, we, zijn, uh, we hebben even bijna de Spon even gecontacteerd. En zeggen van, kunnen we geen flesje wijn hebben voor deze avond? Dat heeft hij ook gedaan. Dus, uh, we hebben een speciaal Rosella Chardonnay genomen. Dat komt van Monterey County, die komt van uh, Lucian Hels. En uh, Santa Lucia en wat is er speciaal aan? Het is dus een, dus een wijn met een bepaald microklimaat. Dus dat geeft een bepaalde intensiteit ook aan per wijnplant. De mesoclimaat allemaal samen. En deze wijn wordt dan ook heel op heel. Wacht hard. even, dat gaat een beetje snel. Microklimaat geeft. Microklimaat per plant. Dat geeft een aparte opvoeding, een aparte grijping van die druivensoort. Ja. En een mesoclimaat zijn allemaal microklimaat bij elkaar. Ja. Dus dat we zeggen, een wijngaard bestaat uit verschillende microklimaatjes en dat vormt een mesoclimaat. En wat gebeurt erom? Want de buitenkant van zo'n wijngaard bijvoorbeeld zal meer geschroeid zijn. En de binnenkant zal meer, meer geschroeid zijn. Ja. De wind aan de buitenkant ja, ja. van de wijngaard zal. En dat, dat schuurt tegen die druif aan, dat verbrandt eigenlijk in de schil. Dat noemen ze aan de polyphenolen. Dat geeft een bepaalde indruk daaraan. En dan, in het midden van de wijngaard zijn ze wat warmer, zijn ze anders ontwikkeld. Maar een totaal aspect, als het samen opgevoed wordt is het natuurlijk een mesoclimaat klimaat en dan krijg je een stijl van mij. En dat hebben we nu? Dat hebben we nu in het glas. Ja. ja. Het is heerlijk, uit welk glas je het ook drinkt, wat mij betreft. Ja. Hm. Ik probeer zo min mogelijk te, te slurpen bij die microfoon. Dat, nou, dat, dat vinden uh, sommige mensen een beetje vervelend, geloof ik. Maar... Dat kan wel zijn, maar dat hoort wel een beetje bij techniek ja, <laughs> ja, ja, thuis. Ja, je, je moet. Ja, ja, ja. ja. He? Ik, heb weleens, ik was een keer in Bourgondië. Er werd mij uitgelegd hoe je moet drinken. Dat je zo met je, met je kom naar achter moet staan. Ja. Met je hoofd en bij, met je mond bijna nou ja, gewoon uh, horizontaal. Yeah. En, dan, en dan het opzuigen. Pff, zo. Klopt dat? Ja, dat, dat is misschien wel een heel fanatieke uitleg natuurlijk. Maar in ieder geval moet het koop bij het glas zijn. Want het moet wel allemaal kunnen waargenomen worden. Een glas niet meer mis 45 graden. Dan kun je even aan ruiken. Dan ga je de wijn proeven. Dan ga je kijken of dat overeenkomt met de geur. Eigenlijk. Dat geeft een soort balans evenwicht. En dan ga je het proeven. Dan ga je het inderdaad. De wijn naar binnen uh, halen, slurpen noemen we dat in dit geval. Waarom? Dan komt er zuurstof bij, er komen elementen los in die wijn. En dan kun je echt de smaken proeven die aanwezig zijn. En de potentie van het fruit is dan waar mm -hmm. hm? En wat proef je dan eigenlijk met het doorschijnde glas, het helder glas, dat de wijn iets meer fruit heeft. Hm? En ja. dat, dat is toch een verschil. Je merkt toch wel dat het bepaalde nuances weergeven. Mm. Mm. En er zijn ook, sorry Christophe, uh, rode glazen, gele glazen, groene glazen. Hebben die allemaal een ander effect? Ja, ah, we hebben dat, kijk, we hebben dat, uh, uh, wij werken met die kleuren. De glazen, uh, vroeger ging je naar Duitsland, dat had je glazen met een groene steeltje daarbij en zo. Dat is even invloed. Want uh, eigenlijk zijn zo, de kleuren, uh, ik ben bij een geweest in Duitsland, dan lieten ze dat zien, uh, als je bij geel gaat proeven, ga je scherpe, scherpe nuance proeven, niet wijn. Als je bij groen licht gaat proeven, dan ga je alles een beetje meer neutraler proeven. Ja, en als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, dan, dan smaak je een glaasje wijn... En dan kom je de volgende dag thuis en dan heb je zo'n flesje meegenomen... want je wilt toch nog een keer naproeven. Zo'n mooie ervaring natuurlijk. Ja. Maar nooit zal die wijn hetzelfde smaken. Omdat alles wat er omheen gebeurt ook meewerkt. Ja, inderdaad, inderdaad. Dat psychische, dat is eigenlijk allemaal invalshoek naar hiertoe. Ja. Ja. Maar je proeft inderdaad dat deze wijn toch wel niet... Potentie heeft, ja, een beetje fruiten, een beetje wat lengte, hè? het zit op het palet van de tong, het heeft wat rullheid. Ja? Wat is rullheid bij wijn? Rullheid, dat geeft zo'n bepaalde uh, korrelige constructie, dat voel je op het palet van je de ook, tong, he? en dan één ja. keer komt het stap zo bij je, op de zijkant van de tong wel eigenlijk, ja. Dat, dat moet je hebben, hè. U komt net uit het restaurant, we hebben vanavond gewerkt, in uh, Chel Bleu. Inderdaad. Uh, was het een mooie avond? Ja, het was een mooie avond, het was een drukke avond, mensen waren tevreden. We hadden weer nieuwe dingetjes dus kunnen laten proeven. We de mensen weer kunnen overtuigen. Een beetje vreemd laten gaan op het gebied van smaken. En dat vinden wij wel fantastisch natuurlijk. En wat is de meest bijzondere wijn die u vanavond geschonken heeft? Nou, weet je, we dus, kijk, wij, wij, wij serveren... Uh, kijk, vro vroeger had je de oude wijn, dat was een sherry. Dat kende iedereen. De meest exporterende wijn uit Spanje, uit Andalusië was sherry in de Nederland. Ja, dat is wat minder geworden. Toch hebben we dat even opgenomen vandaag. We hebben het toch met een oestertje gecombineerd, met wat citrusfruit daarbij. Ja, dan kreeg je toch een heel andere nuance. En ik voel dat zee op het palet van je tong. Ja. We hebben daar eigenlijk ook een klein beetje een droge Tokai laten proeven. En dat was interessant, want normaal Tokai azoe en zo, uit Hongarije, ja. bij de Egerrivier dat, dat wordt zoeter gemaakt met betonjes en kleine vaatjes... Met, met botrytische wijn die worden toegevoegd. Ja, die, die kleine vaatjes zitten vol met heel geconcentreerde... Inderdaad, en die worden toegevoegd bij droge wijn... waardoor je een bepaalde betonjes hebt. Ja. Uh, maar dit was een, echt een droge wijn. Zonder botritische zonder die edelvallen, zonder dat e e e e eigenlijk... Edele e rotting. E e rotting, ja, zo noemen we dat eigenlijk een beetje. En dus de, deze wijn was wat strak droog. En daarna kreeg je zo'n klein beetje muskaat achter. Zo'n hele flicht, flint van de, op het einde van de tong. En dat geen van die klein beetje sensatie. Hebben we dat een beetje bij een langoustine gedaan. Met een beetje fagra En dan gaat het oh. een klein beetje spelen. Ik het zoet al, hè? Ja. Ach, oh, ik, ja. ik proef het al bijna. Ja. Maar was er ook iemand die... Eh, want dat zit dan in het arrangement. Maar dat die, die gewoon een fles bestelde waarvan u denkt... Je, je. Dat is een apart. Ja, dat uh, die uitdaging blijven hebben natuurlijk. En dan moeten we altijd heel voorzichtig vertellen hoe die wijn smaakt. En dan, uh, of het combineert bij het eten. Ja, en dan kunnen we wel zeggen van dat ze de invloeden bent die wijn bij dat gerecht. En als die, man, als die meneer die mevrouw ervoor kiest. Ja, Oké. Okay. Dan schenken jullie het gewoon niet. Ja, en, absoluut. Um, ja, Noël van Wittenberg. Die is tot twee uur vannacht te gast in Casa Luna. Tussen één en twee kunt u... Uh, met ons mooie wijnavonturen delen. Dus als u zelf een keer een proeverij heeft meegemaakt... bijvoorbeeld in Italië, Frankrijk, noem maar op Duitsland... Uh, en u heeft daar een mooie herinneringen aan... dan kunt u dat met ons delen. Als u uh, een fles wijn ooit gedronken heeft... die u nooit meer zult vergeten, deel het met ons. Maar u kunt vannacht ook vragen stellen over wijn. Over wat u maar wil. Over kurk, over smaak, over hoe je moet proeven. Nou, noem maar op. U kunt al uw wijnvragen vannacht tussen 1 en 2 stellen... aan Noël van Wittenberg... Uh, meer informatie over deze aflevering is te zien op radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Morgenochtend kunt u deze uitzending uh, nog eens naluisteren. En vanaf morgenochtend is dat trouwens. Daarna gebeurt dat ook nog. Het kan zijn dat u zelf nu ook geïnspireerd wordt om te gaan drinken... dat u het eind van de uitzending niet meer helemaal haalt. Nou, gewoon morgenochtend nog even luisteren. En wat ook leuk is, even op onze Facebook-site kijken... want. Er zijn foto's gemaakt van al die wijnen die binnengedragen zijn. Maar ook van het uitzicht bijvoorbeeld uit dat restaurant Bleu. Nou ja, Dat is ook de moeite waard om allemaal even te gaan bekijken. Um, ja, deze, ja, we kunnen het niet allemaal opdrinken. dus Ik weet niet, want er staan nog meer wijnen. En er sta, er, u heeft ook iets heel aparts bij u. Dat is misschien wel leuk om even over te praten. Want er zijn natuurlijk mensen die geen wijn drinken. Die het gewoon vies vinden misschien. Ik kan me het nauwelijks voorstellen. Maar die bestaan of die zwanger zijn. Of om wat voor reden dan ook geen wijn drinken. En daarvan zegt u... Uh, ja, het is toch vervelend als die de hele avond cola light moeten drinken. Dus daar heeft u iets voor verzonnen. Ja, dat hebben we, dat hebben we ook gedaan. Wij, wij uh, proberen de... We hebben wat uh, vruchtenstappen van namen. Dat komt uit het Duitsland, bij de Rijnvalt. En dat wordt dan biologisch, die namens uh, allemaal gecultiveerd. Zo'n fruitboom gehad. En uh, ook met bessen. En ook met uh, Sint-Jansberen noemen ze dat dan. In, van die rode besjes. Ja. Uh, ze hebben ook vlierbesjes. Ze hebben een roa. Uh, en die hebben dan inderdaad... Uh, uh, gecombineerd met een klein beetje eventueel rietsuik of kaneel of, uh, of kruidnagel. Voor toch maar die smaak een klein beetje te benaderen. Waardoor niet iedereen een hele avond zo'n sapje moet gaan drinken. terwijl je toch geen alcohol wil drinken. Maar dat ja, is uiteindelijk. Ja, en wat bijzoois. de reden ook mag zijn. Ja, ja ondertussen is uh, Marije is ook meegekomen. Met u. Die, die zet er al wat glazen neer. Want wij gaan volgens mij dat zo proeven. Maar eerst nog een begonje. Ja, we gaan even al een begonje proeven. Ja. Want, maar, maar ja, sorry. Voor, ik, ik, want daar, daar word ik natuurlijk al helemaal op. Opgronden van bijna, maar nog even over die sap, want dat heeft u zelf samengesteld. Ja, dat, dat is zo. Wij, ik kwam op een bepaald moment op en zei van weet je wat, je zit zo aan tafel. Moet je je voorstellen dat je geen wijn drinkt, dan val je een beetje uit de boot. Dat is ja. niet de bedoeling. We moeten allemaal samen een, een leuke avond hebben, gezellig. Dus wij dachten van weet je wat, laten we dan wat we doen. Dus ik dacht van laten we er eens even creatief mee omgaan. Dus ik ben dan met die sap gaan beginnen te experimenteren, maar naar de smaak toe. Zoals dat hoort, zoals die wijn en een klein beetje kan dat zijn. dat moet je dus ook maar kunnen, hè? Ja, het... ja, ja. Als je verstand van wijn hebt, kun je dat ook? Nou, ik denk dat het, dat het vooral, vooral voornamelijk is dat je technisch analyseert... wat de smaken naartoe gaan. en Dat je het even benadert. Ja. En een uh, kleinere vorm, natuurlijk. Eerst maar eens even naar deze flessen die hier staan. Ja. ik heb hier twee, uh, twee jaartallen van bon Grijven neergezet. Uh, twee keer van nou, Thomas Moret. Ja. Uh, Bontje eigenlijk de premier cru, dat is ik tussen de korte Nieuwe en korte bonen. En dat heeft altijd een warmere invloed. Die wijnen hebben iets, iets zachter, iets milder, als het is en zorgs, Maar eigenlijk toch wel het zwarte fruit op, omdat het terwaar een klein beetje verschilt. Wacht, nee, nee. we moeten wel zorgen dat iedereen het kan blijven volgen. Dus u zegt... Zachtere wijnen dan in Cotonou. Dat zijn ja. twee gebieden, hè. De, je hebt de ja, boon en de Cotonou. Wij noemen dat eigenlijk een, een totaal Côte d'Or. De ja. Gouden Streek, dat eigenlijk. De mooiste streek. De mooiste streep. Ja, absoluut. En het bovenste gedeelte heet de Cotonou. En het deel heet. Uh, ja. De Cote Bon. En de wijnen, de rode wijnen, de Cote de over zijn meer iets sterker, sterker. Ja, steviger. Steviger, want, want je hebt ook, ook meer, meer de zwarte aarde aanwezig en, de, en wat, wat klei. En dat geeft de wijn wat stevigere constructie. En als je meer naar het zuiden gaat, dan krijg je meer die geoxideerde mineralen. Die rode ja. aarde, kiezel en zo. En een, een, een, een beetje een verblock, verbrokkeld plateau van Wauw, om ja. het voor technisch te zijn. Maar. Dat zijn verfijndere wijnen. Ja, dat zijn zo'n wijnen, maar die al iets meer ontwikkeling en smaak hebben. en daardoor zachter en milder zijn. Ja. ja. Nou, schenk maar in. Zou ik ja, zal ik het doen. We hebben dus nu ook weer andere glazen hier voor ons staan. De Bourgogne-glazen, dat zijn die wat grotere, rondere glazen. En eerst doen we dan 2000? 2007. 2007. Wat, en... wat was een goed jaar in de Bourgogne? Ja, eigenlijk was een goed jaar in de Bourgogne 2002 en 2004. En dan gaan we over naar. 2006 was een beetje wat zachter jaar. En 2007 heeft dan toch wel een beetje wat meer open smaakstelen. Um, een open smaakstijl? open wijn. smaakstijl wil ik wel zeggen dat meer toegankelijker is. En dat de uh, concentratie slechter is, maar daardoor maar veel sneller drinkbaar. En daardoor meer dus niet voor te bewaren. 2009 daarentegen is wel een bewaren wijn. Maar dat zullen we dan volgend jaar ja, of het jaar daarna nu, drinken. Kun je nu nog niet zo goed drinken? Nee, dan, dan heeft hij toch wel even tijd gehad voor het rijpen voor onze ja. smaak. En 2008, hoe was dat? 2008 was eigenlijk, in het begin van het jaar, wat, wat regenachtig. Daarna in juli en augustus wat warmer. En, en dat heeft een beetje bijgetrokken. En dan voel je dat 2008 een beetje een crunch heeft. Zo'n klein beetje een kruidigheid, een crispy gegeven, een palet van de tong. 2007 dan is het heel wat zachter, maar romiger van textuur. Ja, het heerlijk. Ja, ja. Wat, het is zo jammer dat u dat thuis niet kunt ruiken. <laughs> Zegt iemand enig leed voor mij, nee, is niet waar. Nee, vind ik echt jammer. Het zou leuk zijn, dan moeten we eens maken. Een radio waarbij je alles kan proeven en ruiken. Ja, ruikt het ruikt echt heerlijk. Het ruikt zo'n ja. beetje naar rijpe kersen. Een klein ja. beetje chocoladehintje erin. Een klein beetje wat rijpen stelen. Romig van textuur. Hè? Ja. Hm. Want uh, mensen die bij jullie wijn komen drinken... drinken die nou over het algemeen gewoon een arrangement... of, of bestellen veel mensen een, een fles van de kaart? Ja, wij laten de mensen, mensen meestal verleden zeker als een minuutje nemen... voor een arrangement te nemen. Omdat eigenlijk, eigenlijk de mensen daar voor open voor zijn... Uh, laten we dan ook de stijl van de keuken zien. En wij weten ongeveer, probeer dat technisch zoveel mogelijk dat in te vullen. En dan nemen de mensen meestal een arrangement inderdaad. Want, want hoe, hoe bepaal je nou of een wijn goed bij eten past? Het is zo, als je een wijn-spijscombinatie maakt, dan moet je even zien wat het karakter van het gerecht is. En daarna ga je kijken naar de wijn, wat je kan invullen voor het volledig te maken. Dus uh, als ik een voorbeeld geef, bijvoorbeeld als je een warme smaak in een gerecht hebt, dan ga je een wijn nemen die een klein beetje warm kruidig is, die die warme smaak benadert. Wat is een warme smaak? Een warme smaak is een beetje ontwikkelde smaak, het ja. rijpere He? En die rijpere stijl die geeft dan een, die heeft dan een warm mondgevoel, hè? zoals we ja. het noemen. Hè? En daar gaan we wijn bij plaatsen die ook wat iets meer ontwikkelt fruit. Een beetje een zwoele. Een zwoele en zwoele, zwoele. Ja, en ja. Dat, ja. Je proeft wel, hè? Ja. ja. Hey. Tja. Ik ga, ik ga nu even 2008 ook ruiken. Oh, die ruikt wel heel anders, ja. Ja, die ruikt een klein beetje meer meer intense Tja, wat fascinerend. Ja. Aan een klein beetje tikeltje, een tikkeltje, wij noemen dat niet vegetaal, maar een klein beetje een groentintje daaraan. 2007 daartoe tegen dat wat een rijpere stijl. En je rijdt ook wel een klein beetje dat in karakter. Hè? Ja, ja. Hoe lang zit u zelf al in de wijn? Ja, het is toch al een kwart eeuw, ja. ja. 25 jaar, ja. En hoe bent u begonnen met wijn drinken? De, deden uw ouders dat al? Ja, een beetje het is. Wij hadden thuis wel regelmatig wel wat, uh, wat te vieren of uh, nooit de vrienden uit. En wat werd er wel aardig gekookt en wat gedronken. En, uh, en dan word je toch een beetje met een paplepel ingegoten. Eigenlijk met het wijnglas ingeschonken, noemen we dat een beetje. toen mochten we nog niet alles drinken, maar dat was stiekem... Dan deden we dat toch wel. Maar dat is Hoe wat oud wat was het toen? Toch wel, ja. Of uh, 12, 13, ja. ja. Toen mocht ik al een al. Klein Met water erdoor. Ja, dat was een... Zonde, hè? Dat was een Italiaanse versie natuurlijk, maar... <laughs> het was gewoon puur. Het ja, was puur, ja, ja. Maar een heel klein beetje, maar aan het begin is dat toch al iets minder aangenaam. Want het is ook bepaalde zuurtegraden, je moet het toch weer te waarderen en te proeven. En dan proef je altijd een klein beetje eerst zoete wijn. En daarna ga je over naar de strengere stijl. En wanneer begon je het echt lekker te vinden? Ja, toen al een jaar, Ja? Dat was, ja, toen vond hij, toen, uh, Moesten we me toch met een glaas champagne afkomen? Dat vond ik wel aardig. Dat was wel mousserend en het had wel een lekker prettig gevoel. En, uh, en de smaakintensiteit was duidelijk aanwezig. En ja, toen, toen dacht ik van ja, nu kan ik wel heel avond gaan drinken. Maar moet ik toch wel eens een beetje bij gaan eten? Hè? En zo ben ik eigenlijk een klein beetje eigenlijk, uh, inge ingekomen. Eigenlijk. Want dan ga je toch een beetje voor keuken. keuken ga je een beetje kok leren. Dan, je, dan haal je de poma van het Nu kun ook lekker koken. Ja, ja, ja. ja dat, maar ik niet. Ja, die vinden het alleen maar aangenaam natuurlijk. Ja. Maar uh, het gaat erom dat je ook de keukenstijl moet, weten ik bijzonder de techniek. En dan dat je het kunt invullen met die wijnen, want je moet ook bepaalde smaken kunnen uh, harmoniëren in nominale waters inderdaad. Mm -hmm. En, dan, uh, ja, en dan zo, zo kwam dat even in en ik, ja, toen vond ik het meer interessant. Toen wil ik toch wel wijn, bij, bij, een beetje gaan wijn maken, hè, toch met die wijnen... Uh, die wijn gaat in. In het begin is dat wel hard werken. Daarna mogen we toch een beetje naar winery. Gaan even kijken hoe ze die wijn bij elkaar samenstellen. Hoe ze opvoeden die vaatjes. Hoe ze die blend maken. Hoe ze die balans gaan zoeken. Ja, dat dus heb je allemaal, allemaal bekeken? Ja, bekeken. Hoe, hoe ik ik mocht wel meer proeven. In het begin was het een beetje, een beetje Latijn. Maar daarna werd het beter en meer zichtbaar. En toen ging ze ook de die, die tekst details aanhalen. En toen, ja. mocht het even meeproeven. proeven. Ja. Vertel mij nou eens. Ik weet ik, ik, ik, het denk ik wel. Maar vertel toch nog even waarom wijn zo... Mooi, zo leuk. Waarom het zo leuk is om, om, om daarmee bezig te zijn. Waarom dat zo'n mooi product is? Kijk, wijn, wijn is een natuurlijk product. En dat is altijd fascinerend. Want je kunt altijd zoveel diverse stijlen en smaken tegenkomen. Elk jaar is ook anders. En elke streek is anders. En de druif heeft een karakteristiek. Maar kan zich zodanig eigenlijk aanpassen aan de omgeving... waardoor je een heel andere invalshoek krijgt. En dat vind ik juist interessant. Dat vind ik spannend. Het is eigenlijk een beetje competitief eigenlijk. Mm -hmm. En dat vind, ik dan, ja, dat vind ik dan altijd heel uh, heerlijk voor dat... Uh, bij te houden en uiteindelijk met eten te combineren, dat is dan het summum. Wat Com Competitief uitkomen. zegt u? Ja. Competitief wil zeggen, als je, kijk, als je, uh, als je voor wein geleerd hebt en je doet een paar jaar, hoe je het niet bij, dan ben je toch een klein beetje smaakwijn. Dus je moet het een klein beetje organeleptisch gaan bijhouden. Organeleptische smaaktechnisch? Ja, smaaktechnisch even bijhouden inderdaad. En dan, en dan ga je kijken wat zo'n kracht van zo'n wijn is en wat zo'n kenmerk van zo'n wijn is en dat. En als je dat elk jaar bijhoudt, wordt het alleen maar spannender. En waarom? Wordt het Spannend? echt alleen maar leuker? Of? Ja, ja, omdat je toch dingen ontdekt die je dan niet weet. En dan blijft het toch geboeid. En dan je, ja. ik, ik, ik zeg wel eens uh, dat het, uh, het openen van een fles wijn die je niet kent... dat is echt een avontuur. Hè? Inderdaad. Dat, dat, dat, vind, blijft ook, dat blijft ook inderdaad zo. Kijk, dat, dat, dat, dat vreemd gaan en die smaken is altijd spannend, natuurlijk. Ja, maar als dat goed meevalt. Valt nooit dan... zo voor mij. Nee. <laughs> nee. Maar, maar nee. Maar ik heb wel mensen die, die hebben een, een wijn ontdekt. En dat is prima natuurlijk. Die hebben een wijn ontdekt en die kopen daar meteen drie dozen van. En die drinken ja. elke avond als ze een glaasje wijn drinken. Dan drinken ze daar wat van. Dat doen volgens mij vrij veel mensen. Maar ik vind dat zo jammer. Ja, maar kijk, dus de tweede, kijk ten eerste heb je de factor van het genieten. En ten tweede heb je de factor van kopen van wijn. Als je morgen bij een wijnboer komt. en dan begint ben je helemaal overweldigd door emotie en omgeving. En en dan koop je wijn en daarna realiseer je pas van ja, het zijn toch, het zijn toch niet zo wat ik daarvan gedacht had. Dan ga je toch een klein beetje erover nadenken en je gaat er eigenlijk toch met een klein beetje meer kritisch oog bekijken. En je gaat dus de volgende keer ga je en dan ga je toch een klein beetje al anders opstellen om de ervaringen die je dan thuis meegemaakt hebt, weer meebrengt naar daar. En dan ga je het eigenlijk analytisch een beetje meer voor elkaar Ja, en dat, dat kan iedereen uiteindelijk, als je het maar vaak ja, genoeg doet. Hè? als je het maar vaker genoeg doet natuurlijk. Je moet het goed onderhouden. Welke vindt u nou lekkerder, 2007 of 2008? Of mooier, hè? je moet mooi zeggen. Lekker mag eigenlijk niet, geloof ik ja. Hoe wil ik het er niet uit, uitkrijgen? Blijft toch vooral lekker? Nou, kijk, 2007 heeft, heeft, heeft een zachtere smaak en 2008 een klein beetje spannend. Die van wel wat fris, acidity, klein, mm -hmm. acidity, wat zeggen zuurtegraad, met een beetje dikte van fruit. Het is een beetje aanwezig en dat vind ik toch altijd wat leuk. Ja, maar, dus, u, dus daar, daar gaat uw voorkeur naar uit. Ja, weet je dus kijk, mijn, mijn voorkeur gaat vooruit naar wijnen die fruit hebben... Mm -hmm. die spanning hebben en die ook finesse hebben. Want je kunt een wijn hebben die eigenlijk helemaal... In het begin, ik praat over twintig jaar geleden, tien jaar geleden... kreeg die wijn over een nieuwe wijnwereld en die waren heel aangenaam. Want dan had ja. je één glas van, dan had je gegeten en gedronken. Um, een beetje lompen. lompe... Ja, ja, een beetje een lompe. wijn. Logge ik in de neus en dan drink ik het en, en dan heeft je er een beetje genoeg van. Nee, we... We, we gaan toch meer, hoe meer je met wijn te maken ja. kijkt... hoe meer je aan de finesse naar wijn gaat kijken... en aan ja. lengte en intensiteit. Ja. Dat, dat, dat ontwikkelt zich. Hè? Veel mensen in het begin vinden uh, chardonnay, wat wij net dronken, heel lekker. Vooral ja. die Australische of die Chileense chardonnay. Ja. En, en qua rood. Uh, ik zelf vond vroeger, toen ik net begon met wijn drink, uh, Rioja heel lekker, omdat ik dat hout zo lekker vond. En mensen die uh, wat meer uh, gewend waren wijn te drinken... zeiden, zonder man, dan proef je de wijn niet meer door al dat hout. En dat, dat ben ik zelf ook al een beetje gaan... Uh, ja, maar in het begin is het wel verleidelijk. Want het ja. doet een beetje dat notige aan. En een ja. beetje dat uh, geconfeit karakter. Dat pruimpjesfruit en zo. En dat is een heel aangenaam begin. En daarna ga je inderdaad... Uh, kijk, ja. natuurlijk heb je Rioja en Rioja. Maar we praten over de Tukuro-Rioja. Dus de algemene ja, Rioja. Rioja simpel, die je ja, overal ja, kon krijgen inderdaad. En, uh, en ik moet ook wel eerlijk zeggen... Dat een jaar of tien geleden de Rioja's een uh, klein beetje niet zo'n beste reputatie hadden. Omdat het eigenlijk overal te krijgen was... in allerlei vormen. Ik bedoel, in goede en minder goede ja. kwaliteit. En dan krijg je een vertekend beeld van zo'n gebied. Dit is niet natuurlijk door de aanscherping van de wetgeving in Europa... en zeker door de Europese Commissie toch, toch weer bijgesteld. En men kan tegenwoordig wel betere joggas drinken... Maar de referentie zit nog al een klein beetje daar. Ja. Ja. We, gaan, we hebben nu de twee bourgognes gedronken. Eh, en daarna, nu gaan we naar dat, dat door u zelf gebrouwen drankje. Ja, dat gaan we even doen. Zonder alcohol. Ja, we gaan even dat mogen we, glaasje... Mogen we gewoon doorslikken? Ja, 2007 gaan we, we gaan gaan even, even ah, leeg schenken. Zonde. Inderdaad. En nog één slokje snel. Ja, dat soort het is een zachte wijn Ja. U zei ook spanning hè, in wijn. Ja. Wat is nou spanning in wijn? Uh, spanning in wijn is dat, dat een wijn... Uh, ja, een wijn kan romig zijn, maar een wijn kan een klein beetje wegstakken op het palet van de tong. Ik bedoel, de, het, het, geeft, het geeft niks extra een bite aan je aan smaak. En, en de spanning is altijd dat je een klein beetje bite krijgt, een klein beetje het gevoel hebt... dat je kruidige tonen krijgt, mineralen tonen, wat lengte hebt. En dat geeft de wijn een klein beetje meer uh, kracht. En dan voel je op de tong wat gebeuren. Je, je, je voelt de smaak wat, wat, wat meer speels zou worden. Ja. En dat noem ik aan spanning. Ja. Deze wijn. Of dit is geen wijn. Het lijkt wel wijn trouwens. Dit nee, is, is, is geen wijn. He. Het is, uh, het is nee. een, een donkerrood drankje. Zou, het, zou een, uh, het zou een wijn kunnen zijn. Ja, uh, wel, kijk. Uh, wel zwaar, ik heb een Hasberger uh, genomen. En ik heb daar een klein beetje hannesberg bij gedaan. Has Hasbergen. hasberger is een kleine blauwe bes. Oh Ja, ja. En dat heb ik uh, met een studieansmesje gedaan, met Johannes Berger. En dat hebben we samen gecombineerd met een klein beetje suiker, Een klein beetje jus Orange daarbij. Omdat die jus d'orange heeft ook altijd dat citrus. En denk maar aan wijnen die wat ouder worden, ik krijg je zesde van orange. Dus dan gaan we even naar die richting. Wat, wat, wat krijg je niet? Zesde van orange. Die worden wat oranjener, ja, uh, wat Ja, nee, nee, nee. Oh. Die, die krijgen zo dat, dat, dat knusprikken van zo'n schilletje van ja. sinaasappel. En, en die ontwikkeling geeft een bepaalde warmte weer. En dat hebben we proberen te combineren met de wijn die we nu voor ons hebben. Ja. Oh, ik ga het eens even proeven. Ja. Mm. Lekker drankjes, hè? Dus als je geen wijn drinkt, dan kun je dat bij u bestellen? Nou, ja, ik heb... We proberen toch de, toch de gasten het gevoel te krijgen... Ja, dat, dat, dat ze ongeveer hetzelfde meedoen... en dat het inderdaad ook een balans is met het gek wat ze eten. Ja. En dat geeft er wel in het. We hebben nu al heel veel gezegd. Ik denk dat het goed is om even een, uh, een, een plaatje te gaan draaien. Ja. En op uw verzoek is dat iets van Caro Emerald. Ik, ik weet eerlijk gezegd niet welk, welk nummer het is. Riviera Live. afternoon Ondertussen zijn hier al de glazen een beetje aan het spoelen. Terwijl we er zoveel hebben. Was het was toch ja. nog nodig om er even wat, uh, wat water in te gooien. Carol Emerald daar hebben we ondertussen van genoten. Eerlijk gezegd in mijn hoofd een beetje op de achtergrond. Want ik werd wat afgeleid door alles wat hier op tafel gebeurde. Als u de kans krijgt, moeten we eventjes kijken naar de, naar de, de, de, de webcam uh, op radio1.nl. Dat ziet u al die glazen ook? Dat is nog, nog, nog meer reden om jaloers te worden. Noel van Wittenberg is te gast bij ons. De, de sommelier van het Okura Hotel. Daar zijn drie restaurants en drie barren. En voor al die wijnen die daar geschonken worden, is hij verantwoordelijk. Wijnmeester, SVH, wijnmeester. Wat is dat eigenlijk? Ja, SVH, wijnmeester, zei ik. Zeker is eigenlijk de hoogste graad die je kunt krijgen in het sector van de, van de Horeca Vakschool in Nederland. En uh, wij hebben dat kunnen halen. Dat krijg je meestal als je voorgedragen wordt door iemand uit de meesterclub zelf. Je mag niet zeggen van ik, ik zou het wel leuk vinden om bij me te Ja, dat kun je wel doen. Maar dan heb je een speciale uh, commissie die je dan toch eerst gaat streng beoordelen. Ja. Of je hand inderdaad bij de lijn. Dat heeft tussen. u niet gedaan? Nee, ze hebben me gevraagd. Ik was ermee vereerd. En, uh, ze... Ze dachten van die man die doet het aardig goed. Dus laten we hem even vragen wat hij daarmee doet. En, ja. Uh, ja. en moet je dan, wat moet je dan doen uh, om het te worden? Ja, kijk, uh, je, je moet in ieder geval je vinoloogdiploma hebben. Je moet gastronomie gestudeerd hebben. Uh, en, dus je moet het zwend hebben gehaald. En dan, in geval, en dan kun je dus de hoogste titel halen in die sector. En dat is SVH-wijnmeester. Wat moet je doen voor SVH-wijnmeester? Ja, moet je de hele dag een proef afleggen. Dat wil zeggen, eerst kom je voor een plantagecommissie. Daar moet je laten zien hoe je kosting is, hoe je wijnkaart in elkaar zit, waarom je het bij met die, die wijnkaart hebt. Dus ze kijken maken. naar de wijnkaart van het restaurant. Uh, van het restaurant, ja, inderdaad. En dan kijken ze ook naar de inkoopfaciliteiten, de kostencalculatie. Ze kijken naar de kosten. Oh, dat ook. Of je ja? een beetje geld mee kunt verdienen. Ja, dat is, maar ze kijken of het wel verandert, is dus dat sommige prijzen op de kaart staan. En dus dat, dat je inderdaad kunt omgaan met de economische factors. En. Kijken ze dan of het niet te duur is bijvoorbeeld? Ja, ja. Kunnen ze kunnen wel kijken dat als je soms uitschieters hebt... dan gaan ze u vragen hoe kom je daarbij in. Als, als je het kunt verantwoorden, is dat oké. Okay? Maar als dat niet uh, te verantwoorden is... dan heb je dan toch een question mark erachter. Even één vraag tussendoor. Hoe hoog is de hoogste uitschieter bij jullie? Ja, weet je kijken, we hebben een ah. hele mooie Petrus in 2001. En het is zo zacht, zo rijp, zo heerlijk. Het kost 5.250 euro. 5.250. Ja. Er is er vanavond niet één van verkocht. schat ik zo in. Nee, vanavond niet. Nee. Ik had hem nog willen meenemen. Ik denk, ah, maar ja. Ja, dat doen we de volgende keer. Ik kan ja. hem nog laten, laten brengen. Toch? Ik betaal ja. de taxi. Maakt ja. ja. nee, Maar, maar ja. uh, uh, wie koopt dat nou? Ja, dat zijn toch mensen die... zijn mensen liefhebbers. Mensen die weten wat erover gaat. Ja, zijn wel maar, liefhebbers die ook geld hebben volgens mij. Ja, ook al. Ook al. Ik, ik hou erg van wij maar 5.000 euro. Dan ben je toch... Ja, kijk, dus met elke sport heb je een bepaalde hoofdprijs. En uh, dit, is toch, dit is toch wel een, uh, een wijn die eigenlijk kwestie vraag en aanbod... zodanig hoog scoort uh, dat, dat, ja, dat deze prijs betaald wordt. Maar de, als u dat verkoopt, gaat, staat u dan in de keuken te juichen? Of uh, extra amuse? Of, of, hoe gaat nee, dan, uh, dan staat u te juichen voor die gast dat hij die mooie wijn mag Ja, ja Dat inderdaad. hij het kan betalen ook. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja? Maar denkt u niet, dat is een beetje dikker, dit? Ja, Nee, dat denk ik niet, nee. Iemand die die wijn kent, dat is niet decadent. Nee, inderdaad niet. Als je nu u brand heel hoog zou vragen, dan zou ik het aannemen. Maar die calculatie die zit niet zo hoog zoals andere. Nee, wijnen. ik geloof dat niet acht keer over ja. de kop of vier nee. keer verder nee. keer. Maar Dat er geloof ik wel. Maar uh, het gaat vooral voor de waarde. Nee, maar om dat, om, om dat aan wijn uit te geven, ja. dan, ja. dan denk ik wel van. Oef, ja. ja, dat is een dure hobby. Hè? Eén houdt van ja. auto's en de andere houdt van wijn. Ja ja, dat is ook een duur hobby ja, ja. ja, nee, maar ik, ja, nou, misschien ben ik gewoon jaloers. Ja. Maar heeft u, neem je dan stiekem een slokje? ja, natuurlijk neem ik een slokje, want ik moet toch wel keuren voor de gas hoe die smaakt natuurlijk. En, ah, ja. ertussen... en dat je dan denkt van, nou, ik weet het nog niet zeker, nog een slokje? ja, nou, <laughs> nou weet je, dus, meestal kijk ik van de gast ook nog een slokje mee. Uh, het gaat er vooral om dat dat dat uh, dat je in je eigen leven buiten het bedrijf zijn ook dit soort wijnen. Kijk, dit soort wijnen ga je toch proeven. En je gaat toch willen weten wat de waarde is van zo'n wijn... en hoe het in elkaar zit. En het is niet alleen maar theoretisch. Je moet echt de wijnen kennen. Want al de wijnen die op de kaart staan, zijn geproefd. En waarom? Anders kun je daar nooit achter staan. Voor dat kun je het aan te prijzen aan een gast. Als je een gast bepaalt, zeg van, wat hij ook straks zei tegen mij... Van, je hebt een bepaald menu en dan gaat iemand een wijn nemen... dan moet je wel weten hoe die wijn smaakt. En het heeft een beetje, zou een beetje raar effect hebben als hij zou zeggen... van, Nee, ik weet het helemaal niet. Geen flauw idee. Ja, een ja. goede reden om alles te proeven. Hoeveel Vindelijk. staan er bij jullie op de kaart? Ja, dat zit toch wel rond de 450 mm. Ja. En die moet je dan allemaal hebben? Nou goed, we waren bij dat uh, wijnmeesterschap. Hè? Die mensen komen ja. een dagje ja. meelopen, ja. kijken naar de ja. wijnkaart. En, en die prijs wordt bekeken en alles wat erop staat. En, en hoe gaat het verder dan zo'n dag? Als je dus op. Ja, dan, voor dan, dan ga je, je morgen zeggen. Dan krijg je dus een hele dag een, een dag-examen. Krijg je dan. dan komen ze kijken met, uh, met uh, vier. Uh, een comité van vier, een jury, hè? Een jury ja. van vier. En dan gaan ze kijken wat, uh, hoe, dus naar de wijnkelder, die opslag. Of het, op, hè, of het wel volgens de juiste norm is. En dan gaan ze kijken ook naar de inkoop, uit, uh, verkoop. Dan gaan we naar het restaurant. Dan gaan we een aperitief serveren. Dan gaan we een menu aanprijzen. Ze gaan alle karten uh, kijken wat je met al deze wijnen doet... en hoe je dat combineert met je gerechten... en hoe je je gerechten kent eigenlijk. Um, en als dat uh, voorbij is, dan heb je de zegen voor een mooie masterclass te geven. Dus dan ga je een bepaald specialisme van jezelf moeten laten zien. In dit geval was het mij, bij mij was het Bordeaux, dus daar hou ik ook wel heel veel van. Ik ben ook een Bordeaux-liefhebber. Niet dat ik minder bocogne drink, maar ik vind Bordeaux wel aardig. Ja. Um, en wel aardig. Dan, ja, ja. En dan s'avonds bereid je voor voor de service voor s'avonds te eten... en dan loop je nog een service met, met hun als, als, als gast eigenlijk... En dan gaan ze totale spek beoordelen of je inderdaad... Dus tot, tot het laatste gast weg is zitten zij daar? En, uh... Nou, ze, t, t, t is, ja, tot het laatste gast. Ze blijven ongeveer tot een uur of elf. En dan uh, tegen twaalf uur, s'nachts, weet je wel hoe... En dan zeggen ze meteen van, uh, ja, je bent het? Nou, ze, ze, ja, ze hebben dan een oordeel. Ja. En ze gaan dat, dat oordeel staven, motiveren en zijn goed in elkaar. En als je dan wijnmeester bent geworden, dan gaat Dom Perignon open? Nou, minimaal. Ja, dat, dat, dat, dat is dan een ordinair wijnje ja. Natuurlijk. ja, ja, ja. Ja, we hebben nog wat in ons glas zitten. En straks er komt er ook nog een Bordeaux aan. Hè? Ja, ja, ja. Ik weet dat ik van Bordeaux dus ja. ik kan dat niet bestaan uh, uh, van vandaag. Nee, en dit is... En dit is uh, nog we een Bourgogne. Ja, ik heb een Bourgogne genomen van Bernard Moret. Uh, deze man heeft het nu aan zijn zoon en aan zijn dochters overgelaten. Uh, en uh, het is in 2008. Het is een Vie vignie. Een Vie Vine. daar praat we over. Ja, een Vie Vine is een, een, is een toegevoegde waarde... wat vertelt van uh, hoe oud de wijnplant kan zijn... Nee? Het is geen kwaliteitsbepaling, maar het ieder geval een indicatie van... hoe intens en hoe mineralisch de structuur kan zijn van zo'n wijn. En dus wij dachten van, kijk, dit zijn gemiddeld 45 uh, jaar oude wijnplanten. Stopken, ja. Want wanneer, ben je, wanneer mogen ze het via noemen in, de, in Bourgogne? Ja, dat is, ja, elke dat is, weer dat anders, is ook weer een relatief begrip, inderdaad. En ik, ik denk, ik, ik, het uh, blijft een relatief begrip. Je kunt moeilijk zeggen dat je per tien jaar okay. oude wijn in via neemt... maar in dit geval... Uh, Prachtig over een oudere... Hij ruikt ja. ook, uh, ja. Deze ruikt weer zo sterk. Ja. En als we dan even ruikt ook aan deze wijn, dan... Uh... Want ik huh? zeg, we begonnen met die Chardonnay uit Amerika. Dit Bourgogne is ook Chardonnay. Ja. Wel, ruikt wel heel anders. Hè? Ja. Ik zeg altijd... Je kunt geen Le Morgensje maken in, uh, in Zuid-Australië. Dan maak je een Yatana bijvoorbeeld. Maar ja. dan maak je geen Le Morgensje. En wat ik daarmee bedoel is... En uh, elke streek en elke klimatologische omstandigheden zorgt ervoor dat je het optimale uit de wijn haalt. En in dit geval is Bourgogne toch wel optimaal. Ja. Wat ruiken we nou? Want ik ruik een beetje. Is geroosterd brood? Zit dat er? Ja, een beetje getorst. Een beetje aan ja. ja. Heeft Want... iets. Uh... Want 2008 is nog niet zo. 2008 was het? Hè? Ja. Is nog niet zo oud. Nee, is niet zo oud. Maar 2008 was het dus wat, wat een. Uh... Een wat koele jaar. En dat merk ik ook aan de nieuws. Je hebt exotisch fruit, een klein ja. beetje papaya, een klein beetje. En je ruikt het ook een klein beetje. Ik vind al, het altijd zo moeilijk om al die vruchten erin terug ja, te vinden. Ja, dat het, ja. is nooit mijn grote kracht geweest. Nee, maar, maar je kunt, je kunt dus wel kenmerken dat je zuivel hebt. En dat je inderdaad dat fruit element aanwezig is. exotisch element ja. aanwezig is. En ruikt ook iets van, van romige textuur. Ja, ja, ja, ja. Je ruikt het ook. Inderdaad, rijkdom. Heel rijk. Ik voel me ook heel rijk nu met <laughs> dit... Ja, eens even kijken, want uh, dus is 450 niet wijn op de kaart, die ja. ken je dan allemaal. En, en als er iemand nou inderdaad zegt, van nee, ik wil die wijn, in, en die denkt, ja, dat is echt niet lekker de wijn, in, maar hij wil het per se. Dan gaat hij gewoon open, dan... Ah kijk, de, gras gras is, koning, hè? de gast is de koning, of de, ja, of de koningin. En in ieder geval, de gast bepaalt uiteindelijk toch altijd wat hij wil drinken. Het enige wat je kunt doen is, ja, goed adviseren, waar het over gaat. En de deskundig begeleiden, en dan zal een gast zelf het eindje, conclusie nemen inderdaad, ja. Maar ik heb nu toe nog niet een gast gehad die minder tevreden was. Als je een hele platenkast vol hebt met cd's... dan luister je vaak maar naar 20 cd's of zo. Hè? Hoe is dat bij die wijnen? Hoeveel wijnen worden er nooit verkocht eigenlijk bij jullie? Nou, Sommige wijnen hebben meer omloopstaat als andere wijnen. Dat heeft te maken met prijsindicatie, met activiteit, met kennis van wijnen. Um, nee, een wijn gaat toch minimaal twee of drie keer per jaar verkocht worden. Ja? Dat is wel de bedoeling van zo'n wijnkelder. Uh, het is zo, en soms zijn wijnen hebben het er baat bij dat ze een jaartje of twee verder repen. En een goede wijn kan geen kwaad. Een minder goede wijn zal daardoor en daarentegen wel wat kwaliteit verliezen. Dus er zitten bepaalde sturingen achter. Dat ja, ja jullie, moeten, jullie houden het wel ja. een beetje als een wijn bijna uh, over de. Over de uh. De kropus, de ja, dan, ja. dan probeer je die hem te verkopen. Nou, dit is als een wijnpanaal over de kopers. Dan ga ik al twee verstrekken. En dan zal de chef heel blij zijn, maar dan kan hij ermee koken. Oh, maar, ja. Dus wij, wij, wij, wij zorgen wel dat de wijnen zo goed mogelijk in de conditie zijn. Worden er veel wijnen teruggestuurd? Hoe bedoelt u interessant? Nou, dat mensen bestellen en daar. Nou, ja, nee. Nee. nee, ik denk dat. Van ondieve... u uitstellen van tevoren, neem ik aan. Alles wordt geproefd op voorhand. Ja. Ja, dat is de service die de gast kreeg en waar hij voor betaalt. Wat is nou het allerbelangrijkste dat een goede sommelier moet hebben? Het allerbelangrijkste is dat je op zo'n manier leert luisteren naar een gast. Dat hij weet wat een gast wilt. En ten tweede, deskundig die wijn serveert. En ten derde, altijd van het woord en daad kan bijstaan, wat een gast vraagt. Ja. En ik denk dat dat een belangrijk is. En hoe belangrijk is het dat, dat je echt van binnenuit diep voelt dat hij het, het leuk moet hebben, dat hij het moet genieten? Dat je, dat je een wijn wil schenken waar hij. Die die gast helemaal gek voor Ja, je, je moet een gast meelaten, mee genieten van de emoties die er achter zo'n wijn zit. En ik zeg altijd, eten en drinken is emotie, is genieten. En als je dat samen kunt doen, dan heb je een mooie avond. Ja, wanneer gaat u zelf drinken op zo'n avond? Ja, meestal dat ik thuis kom, ga lekker een glaasje wijn drinken. En dat is heel laat, of niet? Ja, dat is toch wel tegen een uur of twee. Maar daar staan er zoveel wijnen in dat hotel. Ja. En u gaat pas drinken als u thuis bent. Ja, dat is ook zo. Want uh, ik vind altijd dat ik naar huis kom... en dan kan ik even bij komen van de hele avond... en genieten van de avond met een hele glaasje wijn. Ja, en, maar maar, en dat zijn ook goede wijnen thuis? Ja. Ja, dat is aardig. Slechte wijn in huis is een belasting, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Moet meteen door het eten, wegwezen. Dus wij zijn, uh, wij zijn er heel loonletten heel op, ja. Ja, ik weet het wel. Ik ga even zeggen, want uh, uh, dit, dit uh, deel van de uitzending zit er bijna op. Zometeen komt komt hoorspel Het Bureau. En dan zijn wij om twee over één weer terug met Casa Luna, En dan is het van Wittenberg hier nog steeds. En dan is uh, ja wat wij eigenlijk van, van onze luisteraars uh, uh, vragen is... of zij uh, misschien ook wel eens een ongelooflijk lekkere wijn ergens geproefd hebben... waarover ze willen vertellen. Of, of een proeverij gehad hebben die heel bijzonder was. Ik zal straks eens... Um, ook een, een wijnproefreis die ik vorig jaar heb gehad in de Veneto. Dat is misschien wel leuk om iets over te vertellen. Van Giuseppe Quintarelli, kent u die? Ja, die naam was wel. Dat is de ja. godfather of de wijn in de Veneto, ja. geloof ik. Ja. En uh, daar ben ik geweest, dat was een hele bijzondere ervaring. Zou ik straks wel iets over vertellen? Uh, maar dat willen wij dus ook graag uh, van de luisteraars, dat, dat, uh, dat ze verhalen met ons delen. Maar mensen kunnen ook bellen als ze gewoon iets willen vragen aan Noël van Wittenberg. Want die is hier ook niet zo vaak. Dus nu is het uw kans. Het uur, tussen 1 en 2, kunt u al uw vragen over wijn stellen aan de sommelier van het Okura, Okura Hotel. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. 0800-1121. Casaluna.ncrv.nl als u wilt mailen. En uh, hashtag Casaluna voor de twitteraars. Nou, we gaan deze boek wil je nog maar even opdrinken dan in dat... Nou, we uh, blijven, blijven, blijven netjes spugen natuurlijk. Maar uh, dan zijn we uh, straks weer terug over ruim een kwartier. En eerst is hier nu Hoorspel Het Bureau. En daarna dus Noël van Wittenberg en ik. En Andy, Andy... Marco. Marco, Marco, Marco. Marco uit ja? Bordeaux. Die gaan we straks nog drinken. Ik heb er zin in. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. en ik. Ik ben niet alleen. Kunnen jij een CRV? Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskau. Boek 3, aflevering 29, 1973.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 Een balk en verwijt zou maken, zou hij weerloos zijn. Hij schaamde zich voor die lafheid. En was ontevreden over zichzelf. <totstuk>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 Daar heeft Anton op gereageerd. Ik heb inderdaad geschreven dat dat geen pas gaf. Maar daar was hij niet gevoelig voor. Ja, tot mijn verbazing was hij daar dit keer wel gevoelig voor. Kieters is soepeler dan men wel eens hier, hier. Om zijn goede wil te tonen heeft hij ons toen een artikel van een Vlaming ter beoordeling toegestuurd. En? Dat hebben we afgewezen. <lacht>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 Dan ben ik er wat mij betreft niet voor om daar een punt van te maken. In ieder geval geen veto-recht. Ben je het er mee eens, Anton? Daar ben ik het mee eens. Goede Plaatkaartjes plaatskaartjes als dat is. Ik mis Matse en Appel. Die zijn verhinderd. Het dochtertje van Matsen ligt in het ziekenhuis. En Appel had vandaag college. U hebt mij al gehad. U heb ik al gehad.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 tallen internationale en nationale commissies en verenigingen, schrijver van invloedrijke boeken en artikelen, begeleider van talrijke licentiaatsverhandelingen en proefschriften. Welk epiteton ornans moet men voor zo iemand bedenken? De minste toch dat hij over meer dan gewone kwaliteiten beschikt. <klaar>